De explosie gebeurde toen de vrouwen door een woonwijk reden. Drie van hen konden het voertuig na de ontploffing verlaten. De vierde kreeg haar gordel niet meteen los. Zij liep zware brandwonden op. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Het busje is van een dakdekkersbedrijf. Volgens de politie is achter in de bestelbus mogelijk een gasfles ontploft. Uruguay wordt het tweede Zuid-Amerikaanse land dat abortus toestaat. De Senaat stemde in met een wet die abortus toelaat in de eerste twaalf weken van de zwangerschap. Abortus is een controversieel onderwerp op het grotendeels Rooms-Katholieke continent. Bijna overal is het alleen toegestaan naar verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is. Alleen op het communistische Cuba gelden ruimere regels. In Uruguay moeten vrouwen hun verzoek om een abortus nog wel verdedigen... tegenover een panel van experts. Ook is er een verplichte bezinningsperiode van enkele dagen. Het weer, vannacht droog en een graad of elf. Ochtends bewolkt met in het westen en noorden kans op regen. In de middag droog en in het oosten af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. I know there's never been a man in the awful shape I'm in. I can't even spell my name, my is in such a spin. Today I tried to eat a steak with a big old table spoon. You got me chasing rabbits, walking on my hands, and howling at the moon. Well, sugar, I took one look at you, and it almost drove me mad. And then I even went and lost what little sense I had. Now, I can't tell the day from night, I'm crazy as a loon. You got me chasing rabbits, pulling out my hair, and howling at the moon. Some friends of mine asked me to go out on a hunting spree, cause there ain't a hound dog in this state that can hold a light to me. I eat three bones for dinner today, then tried to tree a coon. You got me chasing rabbits, scratching fleas, and howling at the moon. It passed, I pulled him up and I hollered, whoa, and said, fill him up with gas. The man picked up a monkey wrench and wham, well, he changed my tune. You got me chasing rabbits, spitting out teeth. Populaire Henk Williams, die je hoorde met een liedje uit de jaren 60, dat was Howling at the Moon. Goeienacht, allemaal. Henk Williams, die niet zo oud is geworden, amper 30 jaar is hij geworden, en dat had te maken met het feit dat hij de uh, verkeerde dingen slikte. <lacht> sommige mensen kunnen daar heel beroemd mee worden en grote prestaties mee leveren. Echter, Henk Williams. Toen hij uh, aan het eind van zijn jaren twintig was, toen werd het alsmaar minder met hem. Hij uh, kon uh, het publiek niet meer boeien en uiteindelijk betekende dat ook zijn dood... Rolling at the Moon hoorde je dus van hem. Welkom bij de Tanders, het muziekprogramma van de Vara op Radio 1. Met in ieder geval in dit komend uur weer een fragment uit Spekkers met koppen van afgelopen zaterdag. En er is ook uh, de nieuwe single van de Rolling Stones te beluisteren. Hebben we nog meer nieuws uh, voor je? Uh, een liedje van de Rolling Stones in het Nederlands ook dat. En Jeff Flynn, er is ook nieuw materiaal vanuit nou, dat en nog veel meer het komend uur. En dit is dan de nieuwe van Adele. Die mocht de tune gaan zingen van de nieuwe James Bond-film. De genuïde James Bond-film die 31 oktober in de Nederlandse bioscoop komt. van de 23ste James Bond film, je hoorde de stem van Adele met het liedje Skyfall. De film, zoals ik al zei, die gaat 31 oktober in de Nederlandse bioscopen draaien. En een paar dagen eerder, de 26 e al, in Engeland en in België. Skyfall dus, gezongen door Adele. This is Something Happens. A and jump. You can't stay here forever.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 You down, take your parachute and go. Take your maybe come back tomorrow. Take your, your parachute, parachute.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 Zoals op de Blues Tour van Bekkers Kay uit 1968 hoorde je Parachute Woman en die werd vergaan door... Iets wat ook over een parachute ging, maar dan uit 1990 komt. De band afkomstig uit Ierland zong Something Happens. En daar hebben ze destijds de mee meegehaald. Rolling Stones dus. Ze zijn weer uh, volop actief. En afgelopen week werd dan eindelijk bekend... werden de data bekend uh, wanneer ze zullen gaan optreden. Wel bekend was al eerder dat er twee concerten in Londen... ...en in december zouden plaatsvinden. En ook is bekend geworden dat uh, als je ervoor betaalt... ...en dat gebeurt in samenwerking met Endemol... ...dan kan je het ook op je computer of op je telefoon... TV volgen. Nou, we wachten maar af. Spannende tijden voor de Stones fans. En dan mag de nieuwe single natuurlijk ook niet achterblijven. En het is een pittige geworden maar om je wakker te houden midden in de nacht. Doom en gloom. mannen, maar nog steeds actief ze dus kunnen nog een hoop uh, herrie produceren. Je hoorde de Rolling Stones, de nieuwe single onder de titel Gloom and Doom. En ik heb eventjes voor je gekeken, als je naar de Stones wil, dan uh, in Londen, dan kost dat ongeveer 400 euro per optreden. En dat is dan exclusief de vliegreis en dat verblijft daar. Dus de O2 Arena, daar kan je dan uh, de optreden van de Stones in november gaan bekijken. Diep in de buideltassen. Ik had het er al over aan het begin van het programma. De Stones in het Nederlands gezongen Om precies te zijn Mick Jagger in het Nederlands. Door Jan Rot. Dat was jij toch? Op het Leidseplein. Na die nacht vol dope en jazz. Broodje en met erbe kootje Trek die roetmop zoals een mes. Verzoop jij die poot en slopen? Die het bloed wrong uit zijn shirt. Spaanse Graanse Edelman Bij ons bekend als Kurt Kom nou, herenclub, begrijp me niet verkeerd Vergeven en vergeten of ik deed geen is business meer Ik zie jou nog staan, de Warmoestraat, Zo'n jaren tachtig, Bink Rebelleren, en laatse fetichist, behept met maatje Pink. Een bronstig, gonzend feesterbeestje, zweet, voelt zoet en zwaar. Je apparaat staat overeind, maar het snoer is ongeaard. Is jij bij de kookconventie? zo eind vorige eeuw Jij die wijze grijze zakenman Weinig wol en veel geschreeuw Oh jij toffe beer, je dochter ligt Agenten schopen schoon Jij de man die schuilt achter de schurk Die de grote lijn beloont Kom nou, herenclub, bedankt voor wat u gaf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 knokken en de jonkies kijken toe. En elk meisje krijgt haar moedermelk uit Tubers' moederkoek. Ophoud het nou, mijn vrienden, krijgt je eigen vlees en bloed. Een parasiet beschermt je niet, maar bij de hand die voet. Dus pas op met zeker wie je bent en hou je neuzen droog. Een man, een man blijft jochie, want de speelgoed wijst omhoog. Ach, niet je meid, wat de lichterheid. We laten het hierbij. De baby is dood, zijn mama boos. Dus de club, want de club. Nemo van Turner, dat is de titel van de dojounier en het was in de jaren 60 een solo hit voor Mick Jagger. En dat hoort erbij een film, dat melodie, de film performance. Niet <laughs> zweeg het weer. Uit de jaren 60 dus. En Jan Rot die heeft daar een uh, Nederlandse vertaling of misschien hertaling van gemaakt. Heeft hij misschien ook afgelopen avond gezongen? Want toen gaf hij een optreden in Schiedam in het theater aan de Schiedam recente opname van onze Jan Rot, Memo van der Baas dus. Dit is ook een film, een film die in 1995 werd gebruikt onder leiding van Sean Penn. The Crossing Guard Dat is de titel daarvan. Bruce Springsteen zocht muziek uit. Woke up this morning, Jacket hung on the chair the way I left it last night. Everything wasn't in Everything seemed all right. But you were missing, missing. Now couldn't get back, lost in trouble so far from home, I reached for you, my arms were like stone, woken I'm gonna eat in your footsteps Barry White. <laughs> Heel lang geleden, die digitale bij. Het heeft niets met Barry White te maken. Dit is Bruce Springsteen die je hoort. Bruce Springsteen die dit maakte voor de film The Crossing Guard in 1995. En jaren later toen is het op een verzamelaar terechtgekomen. Fantastische melodie. Ik kende het eigenlijk ook niet. Ik kwam ook op het spoor tegen toen ik die verzamelaar afluisterde. Bruce Springsteen die trouwens vandaag op campagne gaat samen met Bill Clinton... Uh, als Een soort van lijstduur voor Barack Obama. Ja, Barack Obama die gaat uh, in een paar staten weer het uh, volk toespreken. En in het keelzorg neemt hij dan uh, Bill Clinton mee en Bruce Springsteen. Dus Bruce Springsteen zal dit ongetwijfeld niet zingen. Want je hoorde van Bruce Springsteen uit die uh, jaren negentig het nummer Missing. I step off the train, I'm walking down your street. Everything But the Girl 1994. Je hoorde de originele opname, zoals die te vinden is, op de eerste uitgave van uh, Amplified Heart. Ik heb het over het uh, duo Everything But the Girl. In een later stadium te ging producer Todd Terry zich uh, beugen over dit nummer. Hij ging het uh, remixen. En in zijn versie werd het een internationale hit. En Todd Terry die is een van de DJ's, een van de vele DJ's die de komende dagen zullen verschijnen op het Amsterdam Dance Event... en daar ook een show zullen geven. Ik heb gekeken op de website van Amsterdam Dance Event waar dat zou zijn... maar dat is vrij chaotisch weergegeven, die website. Ik kan het je helaas niet vertellen als je geïnteresseerd zou zijn... in een optreden van DJ Todd Terry. Je in ieder geval zonder hem die opname van Everything But The Girl Missing uit 1994. Een paar jaar later, en dan heb ik het alweer over de 21ste eeuw, toen was in het programma Denk aan Henk op 1 november 2001 een blonde zangeres te gast in Denk aan Henk, Tussen de Middag op 3FM. En dan heb ik het over Shelby Lynn. I, so I guess I've gone and done it. It's just a matter of time. Nothing I can do But tell you I'm sorry And that's the hardest part of all Cause your love van Shelby Lynn zoals ze elf jaar geleden klonk in het programma van Henk Westbroek Denk aan Henk op 3FM and Van. Misschien de bekendste is die van de Rolling Stones... wat valt je namelijk nou weer van de LP Out of Oude Heads... maar het origineel staat op naam van Don Covey. Maar wie hoorde je nu? Dat was een hele recente opname die ik je liet horen... van een album dat Long Wave heet. En dat was het meest recente album van de man... die ooit uh, het boegbeeld was van die Electric Light orchestra, Jeff Lynne. Longwave. En Longwave bevat allemaal oude songs uit de jaren 50 en 60. En Longwave dat slaat dan op uh, de ouderwetse langgolf. Uh, die vooral in Engeland populair was. Omdat uh, de BBC daar in de jaren 50 en 60... het programma uitzond van uh, The Light Program. Wat later BBC Radio 2 werd. Nou, met dat nostalgische gevoel heeft Jeff Lynn dat album gemaakt. Longwave. Met erop allemaal oude stukken. Romantische stukken. En dit is dan een wat pittige werk uit de Soulhoek. Mercy mercy, het origineel dat staat het naam van Don Covey. Sometimes it hurts me. Track er door op mijn oren. Sometimes it hurts so bad. In my tea. 66 Soul, uit de, de stekshoek in ieder geval. Je hoorde Don Covey met Seasaw, een liedje dat later nog eens een keer bekend is geworden door Aretha Franklin. Deze versie was uit uh, 66. En Don Covey, de goede man, die uh, le leeft nog steeds als er in die tussentijd niks bijzonders is gebeurd. En uh, geniet van uh, een oude dag van de auteursrechten die hij ooit heeft uh, mogen ontvangen. Nog steeds ontvangt voor... Het feit dat er iemand in Nederland het nummer C zo heeft gedraaid... en dat vooraf liet gaan door Mercy Mercy... want het waren composities van zijn hand zo dadelijk. Een van de cabaretfragmenten uit Spijkers met Koppen... van afgelopen zaterdag, met onder andere Dolph Jansen. En tot die tijd ook nog iemand die steeds actief is... ondanks nog opgetreden met zijn muzikale maatje, Hort Argent... onder de naam De Zombies. Ik heb het over Cannon Blunstown, hier met een hitter 72. Here we Ja, dat is is voor wielerlegende Lance Armstrong. Al zijn titels werden van hem afgenomen met die beschuldigd werd van dopinggebruik. Deze week werd de ernst van de situatie pas echt duidelijk. Toen het documenten feiten naar buiten kwamen die Armstrong in een nog kwaader daglicht stelde. Wij gaan erover praten met de bekendste Niels wielrenner van dit moment. Mag ik wel zeggen, afgelopen jaren grote dingen gedaan. is naast mijn aangeschoven de Zeeuwse krachtpasser Johnny Hoogeland. Ja, Johnny Hoogeland, dat ben ik. Is er nog een fiets, in peking? Zo, zo, zo, zo. Uh, ja, hard gevallen. Hard gevallen toch? Wederom, ja. ja. Gelukkig hebben ze daar geen prikkeldraad, maar. Uh wonen een betonnen afrastering waar ik tegenaan ben geklapt. Nou, dus, Johnny, uh... uitermate interessant. Maar we gaan eerst even contact leggen met NOS Wielerrenverslaggever Edwin Lammers. Edwin deed deze week verslag van de bekende najaarsklassieker De Ronde van Andorra. Edwin, kan je me horen? Ja hoor, heel goed zelfs. Mooi, ik val met de deur in het huis. Uh, was er sprake van doping of niet? Uh, nee, Dolf. Er is uh, heel erg streng gecontroleerd. En dit was de eerste wielerwedstrijd ooit waar geen doping is gebruikt. <lacht> Dat is bijzonder. laatste etappe is nog bezig, neem ik aan? Uh, nee, de laatste etappe... Die etappe is zojuist geëindigd. Alle renners zijn de finish gebaseerd. Maar het is net na twaalf. Hoe laat begon die etappe dan? Uh, donderdagochtend om tien uur. Donderd... De... Dus die etappe duurde... Ja, dom. die etappe duurde twee <lacht> dagen. Twee hele dagen. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is dat mogelijk dan? Nou, wat denk je, Dolf? Welke verklaring komt er in je mager hoofd op als je één goed nadenkt? Uh, omdat ze geen doping hebben gebruikt? Heel goed, Dolf. Wat een intelligente jongen ben je toch. Dank je Omdat ze geen doping hebben gebruikt. Het blijkt namelijk dat de heren wielrenners er dan opeens geen zak van kunnen. Maar hoe komt dat dan? Weer een goede vraag, Dolf. Moet je iets mee doen dat vragen stellen? Hoe dat komt? Omdat wielrennen fucking moeilijk is. Daarom... Ben je wel eens tien Alpen achter elkaar op gefietst? Tien Alpen? Nee, nooit. Nee, hè, dat kan namelijk niet. Dat is totaal onmogelijk. Goh, maar ze doen het wel elke keer. Hoe zou dat nou komen? Edwin, kan je iets aardiger doen? Ja, dat kan ik doen. Maar ik kan ook gewoon even vet zagrijdig doen. Want ik ben namelijk kapot na een etappe van twee mannenfucking dagen. Het, het, het, het was nogal saai dus. Dolf, er is wel geteld één renner over de finish gekomen. De laatste band is hij opgekropen met zijn fiets op zijn rug. Wij hij is aan de andere kant in feuteshouding afgerold. Ja, sorry hoor, maar mag ik ook nog even wat zeggen? Ik, ik, ik, kom, ik kom zo bij je, Johnny. Oh, niks ervan. Ik heb twee dagen naar gesteld kut amateurs op een fiets zitten kijken. Nou wil ik ook even aandacht. Oké, oké, okay, okay. maar ben, je, ben, je, ben jij nou voor of tegen doping? Zo, dit is wel weer op dag hè, Dolf. Goede vraag weer. Voor natuurlijk. Hey, zeg, mag ik nog eigenlijk wat zeggen? Hé, uh... hey, Dolf, Dolf, vraag eens hoe het met Bart Smeets is. Oké, okay, hoe is het eigenlijk met... Maar Smeets. Die is helemaal kapot. Oké. Okay. Die ligt op zijn bed te janken als een wijf. Dat hele zelfvertrouwen is niks meer van over. Het is nu gewoon opeens een dikke vent in de Noorse trui. Ja, nou ben ik. Hey, hallo, nou ben ik er klaar mee. Zeg, nu ben ik er zat. Ja, hey, ik ga ophangen. Ik ga hem een week slaap inhalen. Dag. Oké, okay, dag Edwin. Sorry, Johnny. We hebben nog maar tijd voor één vraag. Ja, uh, ja al, staat nee. hier. Gebruik je doping? Nee, ja, natuurlijk niet. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, je bent een liefhebber. Nee, dan doe je dat niet. Uh, een pofferdomme, helemaal van de Peking hier naartoe komen fietsen, dus ik, uh... Zo, zonder doping? Ja, ja, zonder doping, ja. En, en hoe lang heb je erover gedaan? Anderhalf uur. Dankjewel, Jordi. Tot ziens. To all. I'm gonna go out the last of my go. Ik wil aan wie we de hemel in Ik kan een hek niet meer van de kennis hier. Ik kan dadelijk op mijn slot, ik ga de bank weer terug in Nederland. Ik wil aan wie we dan een baan de baan verpas. Ik gezien dat ik nooit en het is zijn baas. Ik is zo pizen en de weg niet sneer. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mijn baas, wie dat mijn baas, wie dat mijn baas van te Ik heb de baan voor mijn vent. Nee, ik heb jou net te klaar. Want De een stukje blijven stiekem aan de heren die En ik een soort bars en het hoor muziek De fies ik duur van de vee niet sneeuw En giet vandaar van zullen Wie daarmee was, wie, mee waard, wie mee daar mee uh. waas Wie daarmee waas, vandaar Je hebt de bam voor me vindt Nee ik heb jij ja niks te klaar De voor mijn fans, nee ik heb jou niks te klaar. Maar de zomersinslag als je dat zo hoort. De zomer voorbij, dat wel. Maar blijft leuk, op fietsen. Je hoorde de stem van Daniel Lohuus bij Skik. En de opname maakte hij in 1997 voor de LP. Niks is zoals het lekkertietje op fietsen. En dat werd vooraf gegaan door een cabaretfragment... van afgelopen zaterdag uit Spekers met Koppen en Meer. Cabaret straks en ook de columns. Die hoor je tussen half vijf en vijf hier op deze zender. En dit programma... De nacht ging het anders bij de Vara. En het cabaretfragment werd afgegaan door Columblen Stone met Andorra. Zodat ik Juli Stubelitski met het laatste nieuws. Tot die tijd laat ik hier luisteren naar een man die uit Limburg komt, maar dan het andere Limburg, waar Hasselt de hoofdstad van is, of Vlaams Limburg inderdaad. En zijn naam Marco Zier. En hij heeft daar een hit met Endless Be Together in België dus. Talk a little while with me. You can hear that we should endlessly be together. Endlessly be together. All my inspiration starts boiling up when thinking about you. There's inspiration, there's inspiration. No revelation.